4 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom Van het Hek en Tim Overdien. In Egypte gaan ze naar de stembus. Correspondent Sander van Hoeren bezoekt zo'n stembureau. Live sport dit uur de ronde van Zwitserland. En u komt ons ook volgen op Twitter van het hekje R1 Sportzomer of Apenstaart Radio 1. Maar eerst is hier het nieuws met Yuri Stubenetsky. De waarnemersmissie van de VN in Syrië is voorlopig stilgelegd. Dat heeft de Noorse generaal die de missie leidt laten weten. De reden voor het staken van de werkzaamheden is het toegenomen geweld in Syrië. Volgens de VN lopen waarnemers te veel risico en kunnen ze hun werk niet meer doen. De ongeveer 300 VN-waarnemers blijven op hun basis en voeren geen patrouilles meer uit, zegt de Noorse generaal. is suspending its operations. UN-observers... Elke dag wordt bekeken of de missie weer verder kan. Afgelopen woensdag werden waarnemers beschoten toen ze de stad Hafa wilden bezoeken. De week ervoor gebeurde hetzelfde in een dorp waar tientallen Syrische burgers zouden zijn gedood. De UEFA heeft de Kroatische voetbalbond aangeklaagd voor racistisch gedrag van Kroatische fans... Die zouden tijdens de EK-wedstrijd Italië-Kroatië oerwoudgeluiden hebben gemaakt... toen de Italiaanse voetballer Balotelli aan de bal kwam. Ook zouden Kroatische supporters met vlaggen met daarop extreemrechtse symbolen hebben gezwaaid. De aanklacht wegens racisme is de eerste die tijdens dit EK in behandeling wordt genomen. De tuchtcommissie van de UEFA bekijkt de zaak dinsdag. Het wangedrag wordt mogelijk bestraft met een waarschuwing. De Birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi heeft in Oslo alsnog haar Nobel-speech gegeven. In 1991 werd de Nobelprijs voor de Vrede aan haar toegekend. Maar ze kon de prijs niet ophalen omdat ze van het regime in Birma jarenlang haar huis niet uit mocht. In haar toespraak in Oslo zei Suu Kyi dat de wereld Birma nog niet is vergeten. Ook zei ze dat ze weer hoop kreeg toen ze in 1991 hoorde dat ze de prijs kreeg, zegt correspondent Michel Maas. Ze vertelde dat ze dus uh, eigenlijk het bezig was het contact met de buitenwereld te verliezen. Ze dreigde vergeten te worden en dat is een beetje het ergste wat, uh, wat je kan overkomen. En toen ze die prijs kreeg, toen kreeg ze ineens weer het gevoel dat ze toch weer bij die buitenwereld hoorde. En toen kreeg ze ook weer kracht om, om door te gaan met haar strijd. Aung San Suu Kyi zit tegenwoordig in het parlement van Birma. In april werd ze gekozen bij tussentijdse verkiezingen. Op vliegveld Lelystad is een klein lesvliegtuig gecrashed. Het ongeluk gebeurde vlak na het opstijgen, zegt de politie. Kort na de start uh, is hij neergekomen in het veld naar de startbaan. De beide inzittenden zijn daarbij niet uh, gewond geraakt. En de luchtvaartpolitie van het KPD stelt nu een onderzoek in. Uiteindelijk belandde het vliegtuigje op zijn kop in het veld. Het toestel is zwaar beschadigd. Een van de inzittenden heeft een paar schaafwonden en de ander is dus ongedeerd. De kroonprins van Saoedi-Arabië is overleden. Hij was ook vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken. De 78-jarige prins Nayef verbleef sinds vorige maand in Genève... voor medisch onderzoek. hij is overleden, is niet duidelijk. De titel van kroonprins gaat nu naar zijn jongere broer. Dat is de 76-jarige prins Salman. De Saoedische koning Abdallah is 89 jaar. De overleden prins Nayef wordt zondag begraven in Mekka. Het weer, wolkenvelden en af en toe wat zon, vooral in het westen. In het oosten een paar buien. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Ook morgen bewolkt, een beetje zon en plaatselijk een bui. Middagtemperatuur rond de 19 graden. ANWW Verkeersinformatie op de A15, de Gorkum richting Nijmegen... Het staat bij Tielon 4 van 3 kilometer, want door werkzaamheden is daar de weg het hele weekend afgesloten tot maandagochtend 5 uur. Ik heb ook het beste bij Kloppenduil omrijden via Den Bos over de A2, A59 en de A50. Op de A16 Rotterdam richting Breda, daar is de hoofdrijbaan door werkzaamheden afgesloten. Tussen de knooppunten Ter Bresseplein naar Ridderkerk het hele weekend. Ook dat duurt tot maandagochtend 5 uur. Daar staat het op de parallelrijbaan een file van 3 kilometer. En daar staat het ook vast op de A20 richting Gouda. Daar staat 3 kilometer voor knooppunt Ter Bresseplein. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 En de Live Sport rijden auto's in de ronde op uh, Le Mans. Maar die zijn wel eens een uurtje bezig. Die moeten er nog 23 aan toevoegen. Dus daar zullen we niet zoveel naartoe gaan. Maar wat we natuurlijk wel doen is het volgen van het fietsen. De Ronde van Zwitserland. Hier zijn Tom Vathek en Tim Movedik. Verkiezingen op diverse plekken in de wereld. Egypte bijvoorbeeld dit weekend kiest het land de eerste president na Hosni Mubarak. De Egyptenaren kunnen kiezen tussen twee kandidaten. Ahmed Shafiq, de laatste premier tijdens het bewind van Mubarak. En de kandidaat van de moslimbroederschap, Mohamed Morsi. Correspondent Sander van Horen bezocht vanmiddag het stembureau. Dit is Chaubra. In het midden van de weg duikt de trein met een grote stofwolk onder de grond. Heet is het. En bij dit stembureau staan de mensen zoveel mogelijk in de schaduw te wachten tot ze naar binnen mogen. Het stembureau even verderop. We konden lopen. En daar hetzelfde ritueel. Uh, lange lijsten, met name aan de muur. Mensen die daarop. Uh, kijken of ze hier inderdaad mogen stemmen bij dit stembureau. En uh, tegelijkertijd elkaar toefluisteren op welke kandidaat ze gaan stemmen. En ook hier het beeld dat het redelijk 50-50 verdeeld lijkt te zijn. Een verschil trouwens wel met de vorige ronde vind ik dat de militairen duidelijker aanwezig zijn. Uh, ze staan bij de poort van het stembureau. Dus wat dat betreft lijkt de sfeer, in elk geval als je het mij persoonlijk vraagt, wat uh, meer gespannen, wat minder vrij. Deze mannen zeggen dat ze hier al vanaf 9 uur vanmorgen staan te wachten. Waarom dat zo lang moet duren, dat snap ik ook niet. Maar ze wenken me in elk geval. Hebben wel zin in een discussie. Op wie stemmen jullie vandaag? Nee, Mijn aan de radio. Maar min in Tokama? Oh, no, uh, Sh nou, in Tokama? Ja. Ja. We stemmen allemaal op uh, Ahmed Shafiq. En, uh, dat is namelijk de man die het beste die Egypte weer de grote natie kan maken die het is. Een argument dat je vaak hoort. Het nationalistische kamp dat stemt in elk geval op Shafiq. Maar en welke kandidaat zou nou het beste zijn voor de christenen? De dat ik dat vraag is omdat hier in uh, Sjoubra uh, de armoede gedeeld wordt door uh, de moslims en de christenen die hier wonen. We zijn moslims. Sjoubra is altijd een moslim. Sjoubra is altijd ja, dan komen we erheen en kunnen we naar Adouja dohan. Nou, dat vind ik een hele verkeerde vraag. Je zou eigenlijk. Uh, er niet vanuit moeten gaan dat er een verschil is. Moslims en christenen, die zijn één. En uh, iedere Egyptenaar die kan het beste op Shafiq stemmen. Maar eerst dus de verkiezingen voor de president. Een gezellige puinhoop in een van de stemlokalen. De kinderstoeltjes die uh, zijn uh, tegen de wand opgestapeld. Uh, de kindertekeningen die hangen er ook is dus duidelijk. en uh, klas worden wat jongere kinderen. Maar nu even niet, want uh, de mannen die verdringen zich voor de tafels waar ze het stembiljet krijgen en waar ze hun vinger in de inkt moeten dopen als teken dat ze gestemd hebben. In die chaos trouwens een rechter die toezicht moet houden op de verkiezingen maar die desondanks gebaart dat ook hij wel even met ons wil praten. Alles gaat goed, maar, en dat is toch wel aardig voor een rechter... die nog vertelt dat hij de vorige keer ook heeft waargenomen... maar bij een stembureau even verderop. Hij zegt, deze hele verkiezingen hadden zo niet mogen gebeuren... want er is geen grondwet. Zonder goede grondwet, in elk geval, zegt deze rechter... kan je eigenlijk geen verkiezingen houden voor welk orgaan dan ook. De reden dat mensen zo lang hebben moeten wachten... vertelt Mahmoud, een jongen die nog even naar me toe komt lopen... met een klapblok in zijn hand Een zweet op zijn voorhoofd. Hij is de enige niet... Die uh, zegt uh, we hebben pas om half twaalf kunnen stemmen hier. Uh, toen ging het stembureau pas open. En uh, ik heb gevraagd wat de reden daarvoor was. En de officiële reden was dat ze aan het binnen waren. Ook hier trouwens die stembus voor de helft gevuld. Ongeveer verkiezingen in Egypte vandaag. En die gaan het hele weekend door. Een verslag was dat van Sander van Hoorn. We gaan het hebben over het wielrennen, Sebastian Timmerman. Het slotweekeinde van de Ronde van Zwitserland. Eh, volgens mij morgen heel veel klimmen, maar vandaag ook al lekker. hè? De laatste 30 kilometer lopen omhoog. En zowel de kopgroep als het peloton is begonnen aan die laatste 30 kilometer in Tour. Daar was het wel alsof we bezig waren aan een voorjaarsklassieker. Alsof we in Vlaanderen of parijs roubaix bezig waren. Iedereen namelijk over het voetpad. Want het eerste deel, de eerste paar honderd meter van de beklimming... daar liggen steentjes en dan verkiezen renners al snel gewoon het voetpad... wat allemaal beter bolt in dat peloton waar we Tom Hild de Slachter aan de leiding zagen rijden. Peloton dat nog maar een achterstand heeft... Heeft van een dikke 4 vier minuten 4,5 minuut op de kopgroep. Waar Thomas Dekker is weggevallen. Want uh, toen uh, de klim zo'n beetje begon, de weg uh, omhoog begon te lopen. Moest Thomas Dekker. Peter Velits en Michael Michael, moet ik zeggen, Albassini laten gaan. Na dat eerder. Remy Cousin, Dat was de vierde koploper. Ook al wegviel uit de kopgroep, betekent dus dat we nog twee koplopers over hebben: Peter Velits en Michael Albazini. Zij hebben een voorsprong van 1 minuut 40. Al op Thomas Dekker en Remy Cousin... Een peloton op 54 halve minuut. In het peloton is het een ploegenoot van Rui Costa die aan de leiding gaat. Een van de renners van Movistar. Costa zit zelf in zesde positie. Achter die ploegenoot van hem zien we Tom Jeltenslacht er nog steeds zitten namens de Rabobank We zagen Geesink, Mollema en Kruiswijk de strakjes allemaal naar voren komen. Mollema heeft Geesink achter zich zitten en Mollema maakte zijn tempo voor Robert Geesink. De nummer drie uit het algemeen klassement die schuin achter Rui Costa zit. Het verschil tussen beide heren, tussen die twee in dat het klassement is 55 seconden en Geesink is vooral natuurlijk ook hier bezig in Zwitserland om zich te testen met het oog op de Tour. Die over twee weken begint, maar als je twee weken voordat die Tour begint een mooie zegen in zijn Ronde van Zwitserland zou kunnen meepakken, moet je dat niet uh, laten liggen. Costa verkiest nu het wiel van Geesink. Levi Leipheimer zit dan weer in het wiel van Costa. Leipheimer de winnaar van de Ronde van Zwitserland van vorig jaar staat nu 7 in het klassement en het peloton komt dichter en dichterbij. 3 kilometer geklommen, 27 kilometer nog te gaan tot de Finish, de voorsprong van de twee koplopers nog 4 minuten 20 Hey night we We're gonna use what we've got to get what we want. Yeah. So, oh, you'd better think. Come on. Think. Come on. think jaren 50, 60, 70 in één. Nummer komt uit 1988, Link Collins met Think. Kabinet Rutte is voortvarend geweest met het inkrimpen van het aantal ministers. Maar als het aan MKB Nederland ligt, komt er in de volgende kabinetsperiode in ieder geval één minister bij. En wel de minister van Buitenlandse Handel. Ik ga erover praten met Hans Biesel, voorzitter van MKB Nederland. Meneer Biesel, goedemiddag. Goedemiddag. Um, Allereerst nog even een vraagje. Want MKB, dan weten we allemaal midden- en kleinbedrijf. Maar waar liggen de grenzen ongeveer? Wanneer val je nog onder het MKB met name aan de bovenkant, zeg maar? Nou, kijk, de Nederlandse economie is eigenlijk gewoon een MKB-economie. Vrijwel alle bedrijven in Nederland zijn MKB. We hebben zo'n dus ongeveer 1000 à 1200 grote bedrijven. Dat zijn van beursgenoteerde ondernemingen. Bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Maar het overgrote deel van het Nederlandse bedrijfsleven, zeg maar zo'n 700.000 bedrijven, zijn uh, MKB-bedrijven. En nu zegt u, uh, we hebben een minister nodig, een minister van, van Buitenlandse Handel. Waar, waarom is dat wat u betreft nodig? Nou, kijk, de export is voor Nederland ontzettend belangrijk. Hè. Dit jaar is het ongeveer 400 miljard, is het uh, exportvolume. Dat draagt ongeveer 30% bij aan wat we met z'n allen verdienen in Nederland. Dus dat is heel erg belangrijk. Ja, de komende jaren zal de binnenlandse groei nauwelijks of niet uh, beïnvloed worden door uh, uh, consumenten. Want we hebben op dit moment een heel laag consumentenvertrouwen. De overheid die geeft veel minder uit. Dus om toch de economie te laten groeien, moeten we het echt van de export hebben. Nou Als je kijkt naar de vier omringende landen. Dus zeg maar België, uh, Engeland, Duitsland, Frankrijk. Daar doen we, uh, doen we zeg maar 80, 85 procent van onze export gaat daar naartoe. En slechts 15 procent gaat zeg maar buiten die landen. Uh, dus er liggen nog gigantisch veel kansen. Met name in Brazilië, in, in de grote delen van, andere grote delen van Zuid-Amerika. Maar ook in Azië bijvoorbeeld. Maar zegt u dan de manier waarop we dat nu georganiseerd hebben... en uh, het viel onder minister Verhagen voor een deel. We hebben ambassadeurs overal over de wereld zitten. Dat doen we niet goed genoeg? Nee, kijk, uh, export is gewoon uh, een kwestie van uh, lange adem. Je moet deuren openen, je moet kansen in kaart brengen. Uh, ondernemers hebben die, uh, die ondersteuning gewoon keihard nodig. Je merkt als er missies zijn, en zeker als de, van de Koninklijke Huisbebord iemand meegaat, dat dat over het algemeen uh, heel veel drempels verlaagt, heel veel deuren opent. Maar ja, waar is minister Verhagen dan in tekort geschoten? Nou, hij is niet zozeer tekort geschoten, maar hij heeft een enorm brede portefeuille. Hij moet heel veel... Uh, dingen doen. Daarnaast was hij ook nog een keer vicepremier. Maar op welk punt is hij uh, dan te kort geschoten als hij op missies meeging en waar dan een minister van Buitenlandse Handel effectiever te werk zou kunnen zijn? Nou, wat ik belangrijk vind is echt dat er een focus komt van de Nederlandse overheid op de export. Want zonder de export gaat onze economie de komende nee, dat het gezegd. wat zou zo'n minister van Buitenlandse Handel anders hebben gedaan dan minister van Hagen van Economische Zaken? Nou, vooral tijd. Uh, we hebben de wereld is heel groot buiten Nederland, ook buiten Europa. Het is een kwestie, is een kwestie van tijd. Bovendien soms is soms één bezoek niet genoeg. Hè. Dat weten we allemaal uit zaken doen. Soms moet je een paar keer naar zo'n land toe. Ja, neem China. Om... Minister Verhaag is daar twee, drie keer ja. geweest om te praten over uh, autofabrikanten, over contracten, bedrijven die in China zaken willen gaan doen. Waar zou, ik herhaal mijn vraag, waar zou een minister van Buitenlandse Handel specifiek eff effectiever kunnen zijn geweest dan de minister tot nu toe? Nou weet u, het Nederlandse bedrijfsleven is heel breed. Hè? We kennen ontzettend veel sectoren. Dat vraagt vaak toch om een specifieke missie. Je kan niet met een uh, missie met allerlei verschillende bedrijven uh, heel makkelijk succesvol zijn. Je moet vaak focus aanbrengen. Dus we zullen bijvoorbeeld heel vaak naar China moeten. En dan de ene keer met de scheepsbouw en de andere keer met de chemische industrie of met handelsbedrijven. Maar dat kost gewoon heel veel tijd en energie. En wat ik belangrijk vind, is dat die focus daar echt van iemand op komt... die niet elke dag naar de Kamer hoeft, die niet ook vicepremier is... die echt tijd heeft om het bedrijfsleven uh, ja, die, die ondersteuning te geven die we nodig hebben. Maar zegt u daarmee dat die minister van Buitenlandse Handel zich in dat opzicht... een beetje aan de regeringsploeg verder onttrekt en voortdurend eigenlijk uh, mee ja. op missie is? Ja, het moet eigenlijk iemand zijn die 200 dagen per jaar bereid is op pad te zijn... Uh, en overigens niet alleen in het buitenland zelf, maar ook hier in Nederland om uh, ja, uh, zeg maar buitenlandse investeerders of bedrijven die zich hier willen vestigen, om die te ontvangen. Want ook daar heeft deze regering over het algemeen heel weinig tijd voor. Ik ben voor een efficiënte regeringsploeg met weinig ministers, maar er is daardoor heel weinig tijd om buitenlandse gasten te ontvangen. En ook daar kan die nieuwe minister een hele belangrijke rol spelen. En u zei, uh, het moet ook wel iemand zijn, want het doet er nogal toe, wie er mee is op missie. Uh, heeft u iemand op het oog waarvan u denkt want dat de buitenlanders ook enigszins ideeën hebben dat dat is hem of haar? <laughs> nou, ik, ik heb een paar goed, uiteraard wel mensen voor, voor mijn, uh, hè, op mijn netvlies staan die dat heel goed zouden kunnen. Bijvoorbeeld? Maar moet, nou ja, denk bijvoorbeeld aan Hans Weijers. Hè? Dat is iemand die, die fantastisch gedaan heeft in het bedrijfsleven, die de politiek kent, die representatief is, die zijn talen spreekt. En, maar die vooral ook ondernemers aanspreekt. En dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. Zo iemand van zijn niveau zou het wat mij betreft moeten zijn. Goed, hebben we minister Meijers, Weijers van Buitenlandse Handel. Die gaat op pad en dan valt het kabinet na anderhalf jaar. En dan heb je weer een nieuwe minister van Buitenlandse, Buitenlandse Handel nodig. Die vervolgens zijn netwerk weer uh, doet vergeten. Zo iemand heeft misschien aanzien voor de paar maanden of de paar jaar dat hij of zij aan de slag gaat. Maar dan heb je vervolgens een nieuw kabinet waar ook zo'n minister datzelfde netwerk met die rode deks over de hele wereld moet kunnen aanspreken. Ja, maar we hebben meer mensen dan natuurlijk meneer Weijers. Uh, maar het, is, het is, u heeft gelijk. Kijk, de politiek is dit natuurlijk op drift. We hebben nu het zesde kabinet achter elkaar wat de rit niet uitzit. Dus waar we inderdaad behoefte aan hebben, en dat hoort ook bij een goed ondernemersklimaat, is natuurlijk een stabiele politieke situatie. Een kabinet wat echt de rit gaat uitzetten. Ja, maar dat heb je niet in de hand. En als je de nee. export wil aanmoedigen via een uh, aparte minister, zou je dan niet moeten denken aan bijvoorbeeld zoals we dat in het Verenigd Koninkrijk hebben gedaan? Ook niet tot altijd even veel plezier. Prins Andrew, die als de uh, Britse vertegenwoordiger in de handel de wereld rondreist. Nou, het moet wat mij betreft wel een politicus zijn hoor. Want, want? Eh, je moet uiteindelijk. Nou, omdat vaak om dingen tot stand te brengen. is wel politieke invloed nodig. Je moet wel deuren kunnen openen. op het allerhoogste niveau. Daar zijn toch de regeringskanalen het beste voor. Eh, minister, van, eh, minister van Buitenlandse Zaken Roosentaal. heeft bijvoorbeeld ook gezegd. we gaan de posten in het buitenland. en de Nederlandse posten. veel meer inzetten voor de economische diplomatie. Nou, daar zijn we heel erg voor. Dat is heel belangrijk. Maar niet genoeg, zegt u? Nee, het is niet genoeg, omdat er vanuit de regeringszijde gewoon uh, die aandacht en die focus kei en kei nodig is. Dat blijkt bij al die missies, als er op het juiste niveau meegegaan wordt, dan gaan de deuren veel sneller open. En nogmaals, die boost hebben we nodig, want de Nederlandse economie zit al twaalf maanden in een recessie. Er is nog weinig vooruitzicht op dat we daaruit gaan komen. Uh, en we zullen het nogmaals, om die economische groei te realiseren, echt van export moeten hebben de komende jaren. Eén laatste vraag, meneer Bisseu, van andere orde. Want u heeft het over stabiliteit en export. Uh, morgen zijn er verkiezingen. Griekenland, uh, zit u met angst en beven te kijken? Hoe kijkt u? Nou, ik maak me er wel heel veel zorgen over. Kijk, die euro is voor Nederland ongelooflijk belangrijk. Uh, heeft ons, uh, onze welvaart enorme boost gegeven. Dus ik ben een hele grote voorstander van die euro uh, in stand houden. Ja, je moet je afvragen als het in Griekenland misgaat... wat dat voor de stabiliteit in de eurozone betekent. Uh, en ik maak me er inderdaad behoorlijk veel zorgen over. Nou, ik dank u in ieder geval voor uw toelichting. En veel plezier, want u zit op een prachtig festival... Hè, waar u ook bestuurslid van bent. Hè? Zo ja. is het. Ik ga nu fijn genieten van het Festival Klassiek in Den Haag. Nou, wij wensen u daar veel plezier bij. Dank u wel dat u ons te woord ja, heeft Hans Biesheuvel, MKB Nederland. Simone, Simone... Dat je ziet en, en staan. Simone, Simone... Altijd in rood gekleed, ik wil met haar... Ze heet Simone. Simone, Simone. Ze lacht naar iedere man, maar nooit naar mij. Zou vertonen, Simone? Oh, alsjeblieft. Ik ben verliefd, Simone. Geef me nou een kans. Simone, Simone, je ziet mijn nood is staan. Simone, Simone, ja, ik zou I'm Niet spreekt voor zich. Hè. De Kik is een uh, nieuwe band. De Springlevend. Dagelijks horen tot nu toe in de sportzomer. Ja, zo direct hebben we ook een Simone in de studio. Simone ze houdt in de gaten wat er allemaal getwitterd gaat worden. Maar eerst daar even. Ja, de ronde van Zwitserland. Want uh, als we omhoog klimmen worden we altijd wat nerveuzer, uh, Sebastian. En de meeste nervositeit ligt achter in de groep met de favorieten... waar de gele trui zich bevindt. En dat is geen goede plek voor Rui Costa... die op 23 kilometer van de aankomst in Arosa verschrikkelijk zit af te zien... omdat de Rabobankploeg in die groep met favorieten tempo omhoog heeft gegooid. Laurens ten Dam doet dat de laatste kilometers. Met name heeft Geesink in zijn wiel. Kruiswijk zit iets verder in dat groepje... waar Bauke Mollema al heel vroeg uit, uit werd gelost. Ten Geesink en Kruiswijk zijn dus de drie rabotroeven en daar nog over op drie minuten en 14 seconden... van de twee koplopers. Laten we niet vergeten dat we die nog altijd hebben. Peter Velits en Michael Albazini. 23 kilometer nog te gaan. Ze rijden dus nu zo'n beetje dat gedeelte in waar de weg uh, vals plat omhoog loopt. Maar dat is ook wel heel erg lastig. Vooral als je het zo moeilijk hebt. Zoals Rui Costa. Ten dan dus aan de leiding bij de achtervolgers. Geesink zit daarachter. Dan Levi Leipheimer in derde positie. Volgens mij zit Nicholas Roach daar dan weer achter. En helemaal achter in die groep zit hij verschrikkelijk af te zien. Steeds aan het elastiek. Rui Costa. Het is wachten eigenlijk op het moment dat hij die Groep moet laten gaan. Radio 1. Sportzomer, tweet. Simon, Simon. Ja, de zittsten worden enige echte. De twee wedstrijden van vanavond die komen dichterbij en dus valt er al wat meer te vinden op de hashtags Chippol en Griehus. Het zijn vooral veel voorspellingen die mensen doen. Het varieert zo'n beetje van 1-2 naar 2-2 en 2-1. Veel tweets gaan kijken in elk geval. De oranje spelers houden zich nog altijd angstvallig stil op Twitter. Ze moeten natuurlijk al hun krachten sparen voor morgen. Over de Duitse spits Gomez gaat wel een enorme beus rond. Men vraagt zich af wat er waar is van de geruchten... dat hij doping zou hebben gebruikt tijdens Nederland-Duitsland. En die tweets vind je onder hashtag Gomez of gewoon Mario Gomez. De bron is nogal vaag een artikeltje in slecht Nederlands... Staat op nu jij.nl. Dikke kans dat het een hoax is. De Oranje-spelers laten het dus afweten op Twitter. Gelukkig hebben we dan altijd nog de voetbalvrouwen om op terug te vallen. Winona de Jong en Maxime Dasse zijn inmiddels wakker en schrijven. Good morning, everyone. Sylvie van der Vaarts de laatste bericht luidt dat ze met haar broer Ed Daniel Meijs en zijn man een drankje aan het drinken is. Heeft ook niet heel veel om het lijf, dus. Gelukkig hebben we het Victoria Koblenko nog. Die uiteraard weer flink wat voetbalgerelateerde tweets de wereld in stuurt. Vandaag stond een bezoek aan het hotel waar Oranje logeert op het programma. Maar ik denk dat het van nationaal belang is dat ik niet ga wat jullie. En Victoria was ook blij, want haar buren in Garkov draaiden een nummer van haar favoriete Oekraïnse band. Dat zal best mooi En nog een andere tweet van Vic. Een foto als bewijs dat er nog steeds oranje gekken rondlopen in Garkov. Ondertussen bij de rest van de oranje verslaggevers, analisten en journalisten. Barbara Barend twittert een foto van zichzelf op het vliegveld. Ze is onderweg naar Garkov, inmiddels ook geland. En ze weten melden dat het er een stuk is afgekoeld. Acteur Bas Muis, die is stadionspeaker. Hij heeft de nacht voor 6,50 euro doorgebracht. Hij tweet een uitgebreid fotoverslag van de meest ralle hotelkamer die je kunt bedenken. En de reden dat hij daar heeft geslapen is, zoals hij zelf zegt... om te kijken hoe het buiten Garkov is als je niet rijk bent. Nobel van hem. Andere Bas, Bas Ticheler, die merkt op. Mark van Bommel zit vanavond naast Van Marwijk op de persconferentie. Dan zal hij wel spelen ook, neem ik aan. We moeten echt nog een nachtje slapen voor we definitief weten of Oranje met de staart tussen de benen terug naar huis mag. Maar op het internet barst het alweer van de voorspellingen. Maak kennis met konijn Paul. Hij voorspelt niet heel erg goed nog. De vorige wedstrijd had Paul gezegd dat Nederland zou winnen, maar dat had ook een reden. We zijn er een beetje achtergekomen hoe dat nu kan, waarom Paul het niet goed heeft voorspeld. Paul is verliefd. Oh? Paul die heeft woensdagmorgen een brief ontvangen van konijntje Pauline. Ik heb hier de kaart even meegenomen. En uh, ik denk dat Paul zich heeft laten misleiden inderdaad door zijn gevoelens. En dat hij dan toch daarom toch gekozen heeft voor Nederland. We gaan er nu vanuit dat hij nu weer de goede voorspelling doet. Nou, kan hij wachten te horen wat Konijn Paul nu voorspelt? Daar zit hij weer. In de baan. En door welk poortje gaat hij? Wordt dat Holland? Wordt dat Portugal? En je hebt het gezien. Helaas, het is Portugal. Nederland gaat niet door. Hij had het eerder fout, dus je weet het niet. Ed-Peter uit Kampen twittert ondertussen een foto van zijn kippen. Hoeveel legt Nederland er zondag in? En dan zien we drie eieren in het Nederlandse hok... en nul in die van Portugal. Ed-Bart van Merwijk, een nepbondscoach... geïnspireerd op de enige echte Bert, voegt nog toe... morgen de derde dag des oordeels wordt wel een beetje eentonig. We zullen zien, je kunt uiteraard alvast twitteren over die wedstrijd. Gebruik dan uh, die fijne hashtag Pornet. Iemand merkte daar trouwens over op. Hashtag technisch gezien vind ik het jammer dat Portugal morgen niet tegen Noorwegen speelt. Hashtag porno. Tot slot wil ik jullie deze tweet van Roet Gullet niet onthouden. After a long period I did the groceries. Everyone was looking at me as if they saw a ghost. Ha ha ha ha. Dat deed Estelle vroeger natuurlijk. Morgen dan is er uiteraard een nieuwe Twitter-update in de Radio 1 Sportzomer. Dankjewel. En uh, Het is half vijf geweest, dus wij gaan richting het nieuwsblok. Bij bomaanslagen in Baghdad zijn zeker 26 doden gevallen. Er ontploften twee autobommen toen Shiïtische pelgrims een herdenkingstocht hielden. Eerder deze week kwamen er bij aanslagen bijna 80 Shiïten om het leven. Het was de bloedigste week in Irak sinds het vertrek van de Amerikaanse troepen in december. De VN-waarnemers in Syrië gaan voorlopig niet op pad. De missie is tijdelijk stilgelegd omdat het te gevaarlijk is in het land. De waarnemers werden deze maand een aantal keer beschoten... toen ze een stad wilden ingaan waar Syriërs zouden zijn gedood. Op vliegveld Lelystad is een klein lesvliegtuig neergestort. De twee inzittenden bleven ongedeerd. Het toestel kwam vlak na het opstijgen in de problemen en stortte neer. Het vliegtuigje is zwaar beschadigd. En CDA en GroenLinks willen het vaderschapsverlof... na de geboorte van een kind uitbreiden van twee naar vijf dagen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 Ja, prinses Carolina, de dochter van prinses Irene, is vanmiddag in Italië getrouwd. En Justine Marcella gaan we straks mee praten van Vorsten Royal. Was erbij. Meer sport natuurlijk, we volgen de ronde van Zwitserland. En zo direct schuiven onze sportexperts aan voor het sportpanel. En op radio1.nl kunt u ons volgen. Ook op de webcam laten wij dan andere beelden zien. Bijvoorbeeld de ronde van Zwitserland kunt u daar ook volgen. Naar Italië gaan we door. Florence, om precies te zijn. Daar is prinses Carolina, de dochter van prinses Irene, vanmiddag voor de kerk getrouwd met Albert Brenninkmeijer. Brenninkmeijer, inderdaad, van de CNA-familie. De kerkelijke inzegening vond plaats in de Basilica San Miniato al Monte. En Justine Marcella, goedemiddag. Goedemiddag. Hoofdredacteur van de tijdschrift Vorste Royal was daarbij, want de wet daar was het al beklonken. Wanneer was dat? In april geloof ik ergens, hè? Ja, dat, dat hebben ze in alle stilte gedaan. En in wijk bij Duurstede, het, uh, de woonplaats van Prinses Irene. Daar was weinig aandacht aan uh, besteed ook. Daar was weinig, dus we hebben Ze hebben dus heel stil weten te houden voor de pers. Dit niet, maar dit was dan ook wel echt zo'n prachtig sprookjeshuwelijk. willen we eerst even weten hoe het stond met de bruidsjurk. Wil willen Tom en ik graag weten, zeker als we weten dat meneer er eh, naast de bruid stond. Um, ook van uh, CNA? Nee, zelfs de kleding van de bruidskinderen was niet van CNA. Um, nee, de jurk van de bruid die was gemaakt door Addy van den Krommenakker. Nou, dat is een bekende Nederlandse couturier. En wat het mooie aan de jurk was, was dat er uh, het originele kant van de bruidsjurk van prinses Irene is verwerkt. Die is in 1964 getrouwd met prins Carlos Hugo de Bourbon de Parma. recycling? En, uh, sorry, ja, eigenlijk wel ja. Maar dat is ook uh, natuurlijk wat bij een huwelijk hoort, hè? iets ouds, iets nieuws. Hmm. Uh, en dat was nog niet uh, heel makkelijk, want dat moest helemaal gerestaureerd worden. Dat is uh, deels in Italië gebeurd. Ja, en daarmee was het een, een verhaal, een jurk met een verhaal. Hij heeft ook nog een mooie naam gekregen, de Japon, hij heet uh, Irene. Ach. En um, ik wist ook nooit, maar uh, dat dat zo gebruikelijk is. Maar de bruikjurk van prinses Irene, die had ook een naam en die heette dan weer Juliana. Oké, okay. en dat is alleen een traditie die daar in de familie geldt. Of geldt dat voor de volledige uh, Oranje-familie? So uh, en nieuwe en nee dat, dat hoort bij zelfs bij alle gewone bruiloften ook. Okay. Dat brengt geluk. Je moet iets blauw hebben, iets ouds, iets nieuws. En hoe was de, de ceremonie? Mocht mocht u erbij zijn of was er een moment dat ze zeiden uh, hier gaan de deuren dicht? Dat, dat was het moment. Hier gaan de deuren dicht. Het, het stel, ik heb ze in de vooravond van het huwelijk geïnterviewd voor voor Steroïa, is erg gesteld op hun privacy. Um, voor ons was er buiten van alles gefaciliteerd. En we weten dus ook, ik ben na afloop wel uh, de kerk ingegaan. En heb ook het boekje weten te bemachtigen. Waardoor ik wel weet hoe het allemaal gegaan is. Uh, de bruid is uh, naar het altaar gebracht door haar broer, prins Carlos, hertog van Parma. Toen heeft het bruidspaar eerst kaarsen aangestoken. Voor hen die er niet, meer, uh, niet bij kunnen zijn. Nou ja, dan kun je denken aan prins Friso. Maar je kunt ook denken aan de vader van prinses Carolina... En uh, de, mis zelf was, of de dienst zelf was in het Engels, maar de uh, liederen, de bijbelteksten en de gebeden... die waren in het Spaans, Nederlands en in het Frans. Nou ja, verder was het dan een oom van de bruidegom uh, die de plechtigheid uh, leidde. Uh, die uh, doet normaal dienst in Engeland. Uh, daar komt uh, familie Brenningmeijer ook vaak, gaat vaak daar te kerken. Ook de bruidegom is daar een frequente bezoeker... Ja, en er waren schattige bruidsmeisjes. Uh, en ja, wat ik altijd mooi vind, dat maakte het weer een echt oranje huwelijk. De dienst werd afgesloten met Attois-Lagdouare. Ik kan het bijna zingen. Ik heb het wel de hele dag in mijn hoofd, maar dat zal ik je niet aandoen. Ik wou zeggen, doe maar niet de het in ons hoofd. <laughs> nee, was, was verder de koninklijke familie bevonden, compleet? Sorry? Was verder de koninklijke familie compleet? Nou, ik het vond het ontzettend grote opkomst. Uh, ook, ook veel kleinkinderen van prinses Irene, prinses Margriet uh, en ook koningin Beatrix waren aanwezig. Eigenlijk waren alleen de kinderen van prinses Maxima en Willem-Alexander er niet. Mm. Uh, het was ja, zo'n zo grote getale. Uh, prinses Anita was er niet, die uh, is nog steeds herstellende. Uh, Pieter van Vollenhoven was ook niet aanwezig, die heeft last van zijn rug. En wat weer een gevolg is van een uh, kwaal aan zijn voet... na aanleiding van een uh, ski-ongeluk uit 1963. En Prins Friso onderbrak natuurlijk. Maar in de ceremonie is daar wel stil bij gestaan. Uh, er is gezegd, laten we ook stilstaan bij hen die in slaap zijn gevallen... in de hoop dat zij zullen ontwaken. De, de letterlijke woorden zijn dit. Dit zijn de letterlijke woorden uit het kerkboekje, ja, de liturgie. Nou weten we dat de Brenninkmeijer-familie ook graag niet al te veel in de publiciteit treedt. De koninklijke familie in, in, in hetzelfde verhaal. Deze prinses Carolina, wat, wat, wat doet zij? En op welke manier gaan we wellicht nog meer van haar en nu ook met haar man zien? Ik denk dat ze in nou, na, of ik weet het eigenlijk wel zeker, weer terug de anonimiteit in uh, gaat. Zij werkt in Genève. Uh, ze doet uh, humanitair werk voor de VN. Haar man werkt voor CNA in Parijs. Uh, ze weten nog niet waar ze uh, willen gaan wonen. Uh, maar het, is, het ligt niet in de, in de lijn der verwachting dat ze nu naar Nederland gaan en dat, dat de prinses uh, koninklijke uh, uh, taken zal gaan uitvoeren. Integendeel. Ja, dus is ook niet een al te grote reportage in uw blad, Forster Royal. Wat zegt u? Het is toch ook niet zo'n grote reportage uiteindelijk ja, van dit huwelijk nou of nee, Ja, natuurlijk wel? vanwege dat interview. Dat is zeker bij deze prinses echt een zeldzaamheid. Uh, en ook de beelden waren zo mooi. Nee, wij pakken hier zeer ruim mee uit. Maar op Justine, 29 juni in de winkel. Justine Marcella, hartelijk dank voor deze toelichting. Fijne dag. Maar goed. Goed. remember when, I remember, I remember when I lost my mind. There was have an echo and so much space and when you're out there without care Is he Norris Barkley? Het is uh, elf minuten over half vijf en de, uh, ja, het begint al te wennen. Het is tijd voor het panel. Vandaag een uh, sportpanel. Tweede mensen uitgenomen. Marij Randewijk is nog even onderweg. Kan ieder moment hier aanschuiven van de Volkskrant. We weet alles van wielrennen en heel veel andere sport. Maar we willen het vooral ook met haar over het wielrennen hebben. En aangeschoven is ook, uh, ja, oud scheidsrechter zeg ik altijd... Mario van den Ende, hartelijk uh, welkom. Uh, nou, we gaan gewoon starten natuurlijk. We gaan het even hebben uiteraard over het EK. We beginnen eens even met u met de arbitrage... Um, want uh, alles bij elkaar, uh, zeggen veel mensen, dat is wel, gaat wel redelijk goed. Alles bij elkaar, op, op, op een enkel beoordelingsfoutje. Nou. Ja, absoluut. Ik, uh, toen de eerste drie wedstrijden achter de rug waren, toen dacht ik... Uh, jongen, jongen we moeten echt op gaan passen dat het niet uh, heel negatief wordt. Maar de laatste wedstrijden zijn gewoon, uh, ja, gewoon kwalitatief heel goed gefloten. En, en waar zat het mis in de eerste wedstrijden? De, de, de... Nou, de eerste wedstrijd werd, uh, de openingswedstrijd die werd gefloten door een Spanjaard... en die stuurde een, een Griekse speler volkomen onterecht weg... met twee gele kaarten die niet eens gele kaarten waard, uh, waard waren. Er was ook een zuivere hensbal bij die hij over het hoofd zag. We hebben natuurlijk de wedstrijd Nederland-Denemarken gehad... waar een uh, 100% hensbal in zat die niet uh, uh, gehonoreerd werd. Uh, uh, Björn Kuipers, die zijn eerste wedstrijd toch ook wel wat, wat foutjes maakte... Uh, maar goed, dat heeft hij gisteren in ieder geval goed hersteld... Ja, dus uh, dat zeg ik. De laatste wedstrijden zijn gewoon van een, het niveau waar we op het Europees kampioenschap aan mogen uh, verwachten. Ja. Nou zien we bij die Tos uh, steeds meer uh, mannen in, in pakjes staan. Er zijn er nogal een aantal. Die mensen achter de doelen doel ik natuurlijk op, buiten de, de grensrechters. Vinden jullie dat, dat de kwaliteit nu ten goede komt uiteindelijk? Met, bij alle dingen in een doelgebied, bijvoorbeeld, die er gebeuren. Ze staan er heel dicht op. Nou ja, ik, ik gaf net al twee voorbeelden. Uit de wedstrijd Polen tegen, tegen Griekenland en Nederland-Denemarken, waar dus uh, eigenlijk een, twee. twee Mensen al ja, heel goed zicht hebben op de situatie. Ja, dat gaat het altijd natuurlijk wel om het, om het beoordelen en interpreteren. Ja, ik denk dat het uh, geen, geen echte verbetering is. Ik, uh, ik denk en, altijd dat er meer. Niet? Mensen... Want je, je ziet wel meer, maar zit er ook een soort hiërarchisch iets in dat zo'n scheidsrechter denkt. Uh, ja, uh, je kan het wel zien uh, daar, nou, maar. Dat... Zit dat erin? Uh, uh, uh, ja, voor mij wel. Want uh, ik heb altijd het idee van, uh, als ik goed kijk, achter de, achter de doelen, dat het daar staat dus nummer 6 of nummer 7 van de internationale lijst. Ja, ziet hij hetzelfde als ik? Kijk, het is ook wat jij net zegt, wij zien wel meer. Maar ik heb juist het idee dat je hetzelfde moet zien. Want, uh, kijk, er zijn natuurlijk een aantal uh, gezichtsvelden. Uh, ja, hoe, hoe, hoe sta je in die wedstrijd? Hoe kijk je precies op de situatie? Maar wat is ook je eigen interpretatie? En wat is je eigen denkbeeld? Ja, is voor jou een uh, opzettelijke handsbal, dezelfde opzettelijke hensbal als jouw collega achter het doel. Ja, ja, en dat vind punt. ik dus gewoon. Ja, discussie oproepen. Dus eigenlijk hoe meer mensen zich over die situatie kunnen buigen, hoe meer meningen ontstaan. En ik denk, ja, uh, Colina die riep altijd in zijn mooie uh, uh, propagandafilmpje van uh, Now we see more. Ja, ik zeg, uh, now we see the same thing is uh, wat beter op zijn plaats. Ja, maar interpretatie, de feiten wijzen toch voor zich uiteindelijk. Of spreek je daar wat voor over met elkaar? Van wat is een opzettelijke hensbal? Wat is per ongeluk? Dat is natuurlijk de situatieschets. In dat opzicht weet de scheidsrechter of je nou achter de doellijn staat of op het veld wat er aan de hand is. Ja, nee, als het goed is neem je dat natuurlijk allemaal van tevoren door. Maar ja, dan moet je nog op het moment suprem, moet je toch tot dezelfde conclusie komen. En dan zeg ik, ja, ik was een scheidsrechter die dat het liefst alleen deed. En is dat Want... wat Tom aangeeft uh, dat een scheidsrechter op het veld uiteindelijk zich beter voelt dan degene die aan de lijn staat? Nou, die, dat, dat zit er natuurlijk best in. Want hij is uh, gekozen om uh, in het midden te staan, laat ik het zo zeggen. En die anderen die staan daar uh, ja, met, met zo'n uh, zo zendertje op de achterlijn. En uh, die mogen advies geven. Ja, ik zeg altijd: als je buiten de lijnen staat, dan doe je niet eens mee. Dus ja, dan. Uh, het, het is voor mij niet echt een verbetering. Dat vind ik redelijk. Uh, hoe zullen we dat noemen? Nou, uh, ja, niet. Uitgesproken, uh, ja. Ja, vind ik niet uh, collegiaal. Nee, dat heeft ook niets met collegialiteit te maken. Het heeft voor mij te maken met kwaliteit en met uh, hoe kun je die wedstrijd tot het, tot het beste einde brengen. Maar dan spreek je toch geen vertrouwen steek. uit uh, naar je collega's die met je uh, die wedstrijd gaan leiden? Nee, maar uh, ik, heb ik, en, uh, ik heb genoeg wedstrijden. Ik heb genoeg wedstrijden gefloten, waarin ik dus uh, ook op, op het hoogste niveau, waarin ik toch met regelmaat verrast werd door de houding of in ieder geval een, uh, het advies van een assistent, terwijl ik uh, dacht van ja, dit is 100% buitenspel waar hij voor stond dat hij het niet zag. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. En ik denk dan altijd nog van... Ja, dan uh, neem ik liever alleen de verantwoording... dan dat ik me dus op een foutieve manier laat uh, laten informeren. Even over dit toernooi. Veel mensen zeggen zo'n EK is eigenlijk beter dan een WK. Als we naar het voetbal kijken, omdat de, de, de, de, er zijn eigenlijk geen relatief zwakke teams. En bij een WK doen er altijd een aantal landen mee. Geldt het voor scheidsrechters ook? Is, is, is dit een hoger gemiddeld niveau dan bij een WK? Nou, ik, uh, uh, ja, nou, ik denk als je Brazilië, Uruguay, Argentinië hierbij zet... dan heb je natuurlijk het wereldkampioenschap. Jij zegt er zijn geen zwakke teams bij. Kijk, uh, Kuipers sloot gisteren bijvoorbeeld een wedstrijd van Oekraïne... Ja, voor wat het waard is. In Oekraïne staat 52e op de wereldranking. En dat staat nog op. Zijn het organiserend land? Maar het ja, nee, gaat maar... een beetje. Wat ik bedoel, ja, ja, nee, maar... uh, het gaat me niet om. Tuurlijk, Ierland maakt ook een hele povere indruk. Ja, uh, en Zweden onze... deed natuurlijk uh, onze... ook niet. Even... Onze eigen <laughs> landgenoten doen ook nog niet zo geweldig. Onze, dus niet dus zo geweldig. Nee, maar goed. toch even die, die scheidsrechter, want die worden aangewezen uit een aantal, aantal verschillende landen. Is ja. dit wel echt de top die daar staat? Nou, kijk, wat je net zegt is natuurlijk heel essentieel. Ze worden dus uitgekozen uit uh, twaalf uit landen. Twaalf scheidsrechters hebben ze wel gekozen uit twaalf verschillende landen. Het is net of ik. Uh, ja, een beetje van, uh, van Simon Carfunkel. Van keep the customer satisfied. Iedereen een beetje tevreden houden. Kijk, uh, wat ik net ook al zeg. En je, je komt zelf ook uit de topsport. Uh, het spel is alleen maar gediend bij toparbitrage. Bij de besten die je kunt vinden. En of er nou drie uit Malta, drie uit Luxemburg, drie uit Italië, drie uit Duitsland zijn. Ja, daar zou ik dus voor opteren. Omdat je dus gewoon op het hoogste niveau. En we praten op het EK. Dat is gewoon een, een kwalitatief... Uitstekend toernooi, want uh, elke wedstrijd tot nu toe... ja biedt ook heel veel kijk, kijkplezier. Dan zeg ik nog steeds, dan moet je zorgen... dat je de beste arbiters daar krijgt. En dus niet politiek gezien per land één, zeg maar. Nee, maar die... je zou, wat dat betreft, en, en, en wie zijn er dan bijvoorbeeld niet waarvan je zegt... ja, die zouden toch echt moeten zijn? Nou ja goed, kijk de nummer 2 en 3 van Duitsland, die, die heb ik dus een aantal keren zien fluiten, ook in de, in de halve finale van de Champions League. En ja, Dat, dat zijn gewoon uitstekende scheidsrechters en die zouden hier zeker niet meer staan. En nou ja, niet meer staan, die zouden zeker ook kwaliteit toevoegen. En uh, ja goed, er is natuurlijk een politieke keuze wat je zegt, dat heeft natuurlijk ook straks... Uh, zijn terugslag op, uh, of zijn weerslag op de uh, verdere keuze... voor de scheidsretters uh, verderop in het toernooi. Kijk, Wolfgang Stark uit Duitsland, uh, die vloot een uitstekende wedstrijd. Ja, die moet straks waarschijnlijk toch naar huis, omdat Duitsland ja. verder gaat. Ja, dat zijn keuzes die ik nog steeds niet begrijp. Want dan, uh, dan zeg ik altijd, we denken nog in het voetbal veel te conservatief. En kunnen we bijvoorbeeld een voorbeeld nemen aan het ijshockey... het professionele ijshockey, waar... Uh, Canada, Amerika, de finale was van de Olympische Spelen in Vancouver. Waar gewoon in de arbitrage een aantal Canadezen op de schaal stonden. Ja, omdat ook de enige twee landen zijn in de wereld waar op dat hoogste niveau wordt gespeeld natuurlijk. Ja, maar goed, ik denk dat Rusland, Finland, Zweden ook nog wel uh, aardig mee kunnen doen. in de. Ja, niet als je kijkt naar de profcompetities in noord ja, ja, ja, maar, ja, maar die kiezen dus heel duidelijk voor kwaliteit. Als je kijkt naar Björn Kuipers, krijgt hij zijn derde wedstrijd denk ik? Uh, dat, dus, dat heeft er dus mee te maken of Nederland, uh, of Nederland doorgaat. Uh, ja, ik heb zoveel weinig oh ja. frustraties in mijn leven overgehouden van het, uh, het scheidswetter. Maar dat was altijd voor mij toch wel moeilijk. Omdat ik altijd bijvoorbeeld op grote toernooien uh, naar huis werd gestuurd... als Nederland doorging naar de laatste acht. Ja, uh, heel vreemd. Uh, er zijn natuurlijk een aantal scheidswetters uit neutrale landen... Waar, waarvan ik denk dat de uh, Kassai, de Hongaar... Uh, uitstekend liep te fluiten bij Italië en Spanje. En die krijgt morgen ook nog een wedstrijd. En dat is voor mij nog steeds de grootste kanthebber voor de finale. Maar goed, er zijn een aantal andere scheidswetters... die misschien af zullen vallen door die politieke keuzes. Inmiddels ook aangeschoven naar dit hele voetbalblok. En uh, dank voor je koos Marije Goedemiddag. van Goedemiddag. Um, uh, wij willen met jou natuurlijk ook even het over het wielrennen hebben. We rijden de ronde van Zwitserland Zeker. op dit moment. Maar nog even los van wat daar inhoudelijk gebeurt. Uh, er is nog weer wat gebeurd. Uh, mensen die allemaal niet mee gaan doen aan die tour. De hele toestand rond Armstrong van de week weer. En dan roepen er altijd mensen hoeveel kan dat wielrennen nog hebben. Nou, hebben nog heel veel hoor. Ja, ja, ja hoor, daar kan, er wel, een paar, dan kan er wel een paar zaken tegenaan. Er, zijn er nog nieuwe komst trouwens? Zover dat jij, jij nee, goed, nee, ja, ja, nee, goed ingevoerd? Ja, goed ingevoerd de algemene tenuur in het peloton is op dit moment dat het, uh, dat het relatief schoon is. Dus, uh, dus hele grote zaken verwachten we niet. Maar uh, ik, ik ben niet zo naïef om daar meteen uh, in te geloven. Uh, daar, heb ik, daar heb ik te veel en te lang voor meegelopen in het, uh, in het wielrennen. Wat maar, is relatief schoon. Ja, nou, dat vraag ik me dan ook af. Wat is relatief, je hebt altijd natuurlijk uh, renners die het op eigen houtje alsnog proberen. We hebben natuurlijk het, voor, het voorval van uh, was het jaar, op twee jaar geleden, van Ricardo Rico gehad. Ja. En zo zullen er nog steeds wel uh, uh, zwarte schapen zijn die het maar blijven proberen op die manier. Dus, uh, dus dat bedoelt, bedoelen ze waarschijnlijk met relatief, uh, relatief schoon. Zullen we heel even bij Sebastian Timmerman gaan kijken? Sebastian, zie je nog mensen heel onverwacht heel hard omhoog rijden? Want ieder jaar zien we hem alleen van we ja. denken... vorig jaar kon hij niet zo hard. Zie jij er nog één bij? <laughs> ja, het is altijd heel erg gevaarlijk. He. Je moet er heel voorzichtig mee zijn. Maar ik was gisteren wel verrast door uh, Frederik Kessiakov bijvoorbeeld in de tijdrit dat hij met twee seconden won uh, van Fabian Cancellara, Maar je moet daar inderdaad wel heel voorzichtig mee zijn. Maar hard omhoog wordt er gereden. Maar daar zie je wel de mannen die je verwacht, hoor. Laurus Tendam is een goede klimmer. Robert Geesink is een goede klimmer. Linus Gerdeman, de Duitser. Heeft de gele trui gehad in de Tour in het verleden. Heeft wel gereden voor de besmette T-Mobile ploeg, moet ik dan er wel erbij zeggen. Tegenwoordig rijdt het voor Radio Shack, maar kan ook hard omhoog. En dat zijn de gezichten van de renners die we in de groep met de favorieten zien zitten. Waar Ruby Costa wat meer naar het midden is geschoven. 3 minuten en 23 seconden is de achterstand van deze groep op de eenzame koploper Michael Albazini. Die heeft Peter Velits namelijk achter zich gelaten. Velits zwemt nog wel tussen Albazini en de groep favorieten in... Een tijdsverschil hebben we niet meegekregen. En Robert Geesink is alert. Derde staat hij in het klassement. Stond op 55 seconden van de gele trui van Ruby Costa, Nu nog op 54 seconden. Want bij de tussensprint was hij slim genoeg om 1 seconde even mee te pikken. 8 kilometer nog tot de finish in Arosa. Betekent dat Michael Albassini dadelijk gaat beginnen aan deel 2 van de slotklim. Het lastigste gedeelte ook van die klim. Met stukken erbij van 10,5 procent. Dat dus wat betreft de Ronde van Zwitserland. In Nederland wordt ook gekoerst. Trouwens Vandaag een rit, uh, wel van de Nederlandse koers, maar door uh, Wallonië heen, door uh, de Ardennen heen. De derde rit van de ZLM Tour naar La Gilep. Dat is de Stuwmeer daar in de Ardennen. Laatst anderhalve kilometer heuvel op. En daar wint Lars Boom van Mark Cavendish. Morgen de slotrit daar van Schijndel naar Bokstel. Daar bereidt Cavendish zich voor op de Tour. De Rabobank-ploeg, de speerpunten daarvan bereiden zich voor in Zwitserland. Acht kilometer nog te gaan, 3 minuten, 23 seconden. De voorsprong van Michael, Michael, Albazini in die groep met favoriet valt dus dat sterke rijden van de Rabobouw-ploeg op. Maar dat bedoel ik dan in de goede zins des woords. Maar heer Anderwijk, toch dan weer even terug. Geen contra door. Geen Schlek weten we inmiddels. Geen Andy Schlek. Eh, Wickens en Evans worden als grote namen genoemd. En ieder jaar denken wij weer... We hebben toch ook een paar goede jonge Nederlanders. We noemen ze maar weer eens. Hoe, hoe, hoe, hoe sta jij daarin? Wat, wat, wat denk jij? Want wat, vragen we niet te veel? Willen we niet te graag? Nou, je, je, je vragen, we vragen denk ik op dit moment nog wel veel. Ik denk dat die jongens zich eerst maar zullen moeten bewijzen... dat ze mee kunnen doen onder het podium. Dat hebben ze eigenlijk nog, nog nooit echt gedaan. Laten we daar eens eens uh, mee beginnen. Uh, heeft natuurlijk wel uh, is 60 geworden. Uiteindelijk is hij opgeschoven naar plaats 5 omdat Contador wegviel. Maar hij heeft nog nooit echt meegedaan om, uh, om de gele trui... of om, om, om een podiumplaats in Parijs. Dus ik, ik vind dat je, ja, dat je daar eens mee moet beginnen. Ik, ik, ik heb me daar vorig jaar gruwelijk aan geïrriteerd... dat, uh, dat ze hebben besloten om Geestink bijvoorbeeld die tour te laten uitrijden. Ik had liever gezien, stuur hem naar de Vobelta. Laat hem daar meedoen om hem... Om, om het podium, laat hem meedoen om de winst, laat hem, laat hem leren hoe dat dan is. Weet je, het, is het is leuk om, om top 10 te rijden, maar je moet ook leren hoe het is om, uh, om uiteindelijk in die laatste dagen van een Tour uh, die, die, die topplaats vast te houden. En dat hebben ze nog nooit gedaan. Dus ik, ik ben nog voorzichtig, als dus ik zeg laat eerst maar gewoon tussen drie en vijf uh, ergens daar, uh, laat ze daar maar op, eerst op mikken. Dat is al heel erg hoog. Maar Jij bent sportliefhebber, weet ik buiten dit uh, voetbal wat je zo volgt. Uh, de toegankelijkheid van wielrennen wordt vaak geroemd. Hè? Kan het voetbal daar iets van leren met al die zonnebrillen en die dingen op? Nou, niet alleen de zonnebrillen. Kijk, uh, de voetballers die sluiten zich tegenwoordig ook altijd met die mooie koptelefoons. Uh, maar je hebt het over. Uh, ja, als je over scheidsrechters praat, is het natuurlijk heel gek dat die nu een, een spreekverbod hebben opgelegd. Als dus je dan praat over toegankelijkheid. Zeker doordat ik geloof dat meneer Luigi Colina dat gedaan heeft. Ja, dat, dat is toch nu de, de ongeveer grote... ja, elk, Elke reclameuiting uh, <laughs> komt hij zelf naar voren. En uh, elk, elk spotje, daar zie je hem. En dat is natuurlijk heel vreemd dat je volwassen kerels... die hele belangrijke beslissingen moeten nemen. Hè, waar, je, waar Europa op het ogenblik over praat. Ja, dat je die mensen als, als kleine kinderen in de hoek zet... en zegt uh, je mag dus uh, drie weken voor het toernooi... en tijdens het toernooi mag je absoluut geen contact hebben... met de buitenwereld. Ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden in deze communicatiemaatschappij. Nou ja, alsof je, je vindt ze dus niet volwassen genoeg... om, om gewoon normaal... Uh, respectvol commentaar te geven, kennelijk. Dat, is toch, dat vind ik toch vreemd. Ja, nee, ja vreemd. Toch, uh, ik, ja, ik noem het uh, zelfs absurd. Ja. Want, uh, volwassen kerels uh, mond uitmaken, uh, dat kan niet meer, denk ik. In 2012. Ja. Ja. Ja. Zit die toegankelijkheid bij het wielrennen echt in de cultuur opgesloten? Want je kan het ook niet zeggen dat de Internationale Wielerunie... nou zo'n enorme vooruitstrevende sportbond is... ten opzichte van bijvoorbeeld... Nee, de Nee, ja, we nee. We noemen ze nee, een andere sportbond. Dat heeft ook een beetje te maken met de omstandigheden die jongens die staan voor een etappe, staan ze midden op straat... er staat een hek omheen, Ja, daar kan iedereen overheen klimmen. Dat kun je ook niet afschermen van, uh, van de buitenwereld. Voor, bij het voetbal is het natuurlijk makkelijker. Je stopt ze in een stadion om te trainen... en je haalt ze, doet ze weer in de bus en je laat ze naar een hotel rijden. En, en, en vervolgens geldt hetzelfde bij de wedstrijd. Dus de toegankelijkheid is, is, is minder makkelijk bij een voetbalwedstrijd dan bij, bij het wielrennen. Maar is die daar ook wel een kentering hoor? Dat het, uh, dat het moeilijker wordt. Dat ze steeds langer in de bus blijven. En dat je echt moet aanvragen of je een renner mag spreken. En als je daar geen zin in heeft, hoeft hij dat ook niet te doen. Dus het, ook daar is het wel moeilijker geworden. En niet alleen dat voor de pers, maar ook de toegankelijkheid voor de fans. Ik denk dat de fans juist. ...s morgens daar willen staan als ze vertrekken... ...en ook na afloop ze bijna kunnen aanraken waar ja. dat nog steeds kan. Ja, zeker. Maar dat, dat gebeurt natuurlijk wel, want ze komen wel uit de bus. Dus dat is voor, voor fans is het al... ...die vinden het al prachtig als ze hun fiets pakken en opstappen, zeg maar. Voor ons is het lastig omdat je soms zo'n idee in je hoofd hebt... ...je wil iemand per se spreken en, en die, die iemand heeft op dat moment even geen zin. Ja, dan wordt het lastig. Maar uh, het is niet vergelijkbaar met, met voetbal, want... ...nou ja, de, de, ja... Het is natuurlijk ook belangrijk in, uh, in de sponsorwereld, ja. hè. Kijk, het zijn natuurlijk ook uithangborden voor, uh, voor hun sponsors. Maar, maar daar nog even over, die uh, voetballers klagen nogal snel nu negatief benaderd. Uh, worden. Is dat een algemene tendens in de sportwereld, vinden jullie? Of is het nu echt des nou ja, voetballs als het uh, niet goed loopt om daarover te zeggen? Het, het blijkt dus dat, uh, dat heel weinig mensen met kritiek kunnen omgaan. Ja, dat, het ligt ook een beetje van hoe je bent, bent opgegroeid en opgevoed. Ja, mijn moeder zei op jonge leeftijd al tegen mij... jonge, kritiek als je dat krijgt, dat is gratis advies. Dus pak het maar ja. en, uh, en doe ermee wat je wil. Ja, en ik, ik heb het idee dat, uh, ja, dat er hele korte lontjes bij zijn. Uh, bij jongen, ja. zeker, zeker in Nederland zelf op het ogenblik. Ja. En, uh, en, en de journalisten doen hun werk... En, ja, voor mij mag het uh, nog wel eens wat kritischer. Hoor. Nou ja, ik hoor wel van die jongens uit het veld uh, in, in Polen en in Oekraïne... dat het op zich, dat ze wel redelijk benaderbaar zijn... N geen andere ploeg in, uh, bij het EK heeft wat wij dan noemen in de Volksmond tafeltjesdag... waarin uh, voetballers geïnterviewd kunnen worden door journalisten. Dat heeft geen enkele andere ploeg. Het is een persconferentie, daar zitten ze achter een tafel... en dan moeten ze uh, voor vijftig andere journalisten hun vraag stellen. Ja, dat is geen intieme setting zoals dat in Nederland is. Wat bij, ne bij het NEL zelf al is, dus ik denk dat je daarover niet mag klagen. Het wordt wel lastiger natuurlijk. Als bepaalde spelers gaan zeggen, ik heb geen zin daarin. Dus ja. ik doe dat niet. Zoals Van Persie en zoals, zoals uh, Huntelaar. Da daar wil iedereen van weten hoe het met ze gaat. Ja, en de, je, maar je, je, niet. je kan die vragen. We hebben ook nog wel zin om langer door te praten, maar de tijd gaat ons alweer parten spelen. Ik dank jullie zeer voor de toelichtingen over het wielrennen en het voetballen. Mario van de ander. Ik dank jullie wel. Want die twee minuten hebben we hard nodig om met Gerrit Hiemstra even het weer door te nemen van het weekend. Zeker. Ook zo genoten van die enorme hoosbuig gisteravond bij oekraïne Frankrijk. Uh, nou ja, dat, zeker uh, professioneel gezien geniet ik daar wel van. <laughs> Ja. Komen er nog meer? Hè? Is, is dit een weerbeeld wat daar blijft hangen, zeg maar? Met luchtlaag en hoe dat allemaal zit? Nou, um, in Oekraïne is wel kans op onwisbuien. Dat is ook vandaag ook zo. Uh, maar morgen, in ieder geval in Krakau, lijkt het toch wel droog te blijven. En uh, er zitten wel een paar buien in de buurt. Dat kan natuurlijk ook in Krakau wel gebeuren. Maar niet zo als, uh, als wat we gisteren gezien hebben. Oké, okay, dus dat is geen smoesje morgenavond. Het is ook niet meer zo warm. Het is morgen daar een graad of 27. Vandaag... Ja. Uh, zo'n zo, zo 20 tot, tot 23 graden zo'n beetje. Dus duidelijk wat koeler. Dus, um, nou, Garkof of het had ik er trouwens al. Ja, Ze ja, uh, uh, uh, vliegen. Is een eentje vliegen? Dat is ook nog veel. Ja, ja, ja. We hebben ja. nog een minuut uh, Gerrit, voor ja. het weer in Nederland. Vandaag, vanavond, morgen, dit weekend. Ja, op dit moment in het zuidoosten van het land. Uh, daar regent het gewoon. En ook in het oosten. Maar in de rest van het land is het droog. Westen veel zon. Temperatuur zo'n 17 tot 20 graden. En dat hebben we morgen ook. En morgen is het eigenlijk overal droog. Op een enkel buitje na in de middag. Um, en verder moet ik nog zeggen dat, het, uh, dat er veel wind staat aan de kust uh, vanavond en ook vannacht. morgenochtend ook nog, als 6 tot 7. En uh, in de middag en avond neemt de wind sterk af. Nou, dan hebben we maandag regen. Dinsdag weer droog. En daarna blijft het wisselvallig. Ja. En we mogen het gewoon sportzomer blijven noemen wat jou betreft. Ja, kijk, dit is eigenlijk heel normaal Nederlands zomerweer. Ja. Okay. Uh, dus ja, ik uh, ben blij dat jij het zegt. Laat uh, nou, zeggen, in de auto en waar u ook bent, landen zee, in de lucht. Het is heel gewoon Nederlands We zomerweer. Er mee doen. We moeten het ermee doen. Gerrit Hiemstra, dank je wel.